De protesten in Syrië begonnen in maart. De regering van president Assad probeert ze met harde hand kop in te drukken. Volgens de Verenigde Naties heeft het leger sindsdien al zeker 3500 Syriërs gedood. Tussen Sudan en Zuid-Soedan, dat afgelopen zomer zelfstandig werd, dreigt een nieuw gewapend conflict.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 UNESCO, de VN-organisatie voor cultuur, begint voorlopig geen nieuwe projecten meer. Omdat de Verenigde Staten geen geld meer geven, dreigt een tekort op de begroting van tientallen miljoenen euro's. Lopende programma's worden dit jaar nog afgemaakt, maar nieuwe projecten worden opgeschort. Door de boycott van de Amerikanen loopt UNESCO meer dan 100 miljoen euro mis. Washington stopte de betaling omdat de lidstaten van UNESCO kort geleden instemden met het volwaardige lidmaatschap van de Palestijnen. De Amerikanen vinden dat voorbarig, omdat er geen officieel erkende Palestijnse staat is. Om toch nieuwe projecten op het gebied van cultuur en onderwijs te kunnen beginnen, heeft UNESCO een noodfonds opengesteld. Het West-Afrikaanse land Gabon heeft direct na de opening 2 miljoen dollar genoteerd, gedoneerd.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 ANWB ah, Verkeersinformatie. Bij Utrecht loopt het vast op de A12 in de richting van Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen het Lunette en de Meren staat 7 kilometer. En bij de Meren zijn er drie rijstroken aan de linkerkant van de weg afgesloten. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt het beste om over de A27 en de A15. Dus via Gorkum. Op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen zijn ze bij de Velzertunnel nog bezig met een spoedreparatie. Twee kilometer file, de rechterrijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het blijft te lastig hoor, voor Europa om de crisis te bezweren. Want na de onrust door problemen in Griekenland en Italië... zijn er nu zorgen over Frankrijk en België. We richten onze blik zo dadelijk op de zuidenburen. Eerst naar eigen land en een ontevreden minister.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 het onderwijs staan om die gemeente te controleren en te zeggen van uh, daar moet wat gaan gebeuren en dat, uh, dat doet dus ook op dit moment die inspectie en op het punt van de toezicht en de handhaving is er al grote vooruitgang geboekt. Maar baart het u niet zorgen dat in sommige gemeenten dat toezicht tekort schiet? Want je brengt je kinderen toch met een gerust harte naartoe maar je weet niet wat er gebeurt. Nou op om 80% van de gemeenten doet het op dit moment goed. En de andere 20% van de gemeenten die wij gecontroleerd hebben... daar hebben we verbeterafspraken mee gemaakt. En die zullen het binnen een jaar goed gaan doen. Ik vind dat het al heel goed gaat wat betreft dat toezicht en die handhaving. De inspanningen van de GGD zijn uitstekend. De gemeenten reageren daar ook meestal goed op. En voor zover ze dat niet doen, gaan ze zich verbeteren. Alle informatie die de GGD's op papier zet... komt ook op hun website te staan. Zodat de ouders daarvan kennis kunnen nemen. ...ouders kunnen gaan onderhandelen met de, uh, op, met de ondernemers uh, die een kinderopvanginstelling hebben over de kwaliteit als ze daar niet tevreden over zijn. En als die uh, ondernemer niet doet wat de ouders willen dan kunnen ze hun probleem voorleggen aan een geschillencommissie en die komt dan met een uh, bindend advies. Zijn drama's zoals op het hofnarretje te voorkomen? Helemaal voorkomen kun je dat nooit. In Nederland zijn meer dan 800.000 kinderen iedere dag weer in beeld bij de kinderopvang. Gastouders en de kinderopvanginstellingen en de buitenschoolse opvang. Het gaat dus om hele grote aantallen. Je kunt nooit uitsluiten dat er weer een incident zal zijn. Maar je kunt wel je uiterste best doen en allerlei maatregelen nemen om te proberen dat te voorkomen. Minister Kamp was dat in gesprek met Peter Blok. Straks na acht uur reacties uit de sector. Onder andere van de brancheorganisatie Kinderopvang en, en van Boink. De belangenvereniging van ouders in de kinderopvang... die dus een belangrijke rol krijgen als het aan de minister ligt. Maar eens vragen wat ze daarvan vinden. Goed, de crisis dan. Naar Griekenland en Italië dreigt ook België zwaar geraakt te worden... door die eurocrisis. De Europese Commissie heeft de Belgen gewaarschuwd... u moet snel saneren en zorg vooral dat er eindelijk een regering komt... Formateur Elio Di Rupo wil dit weekend een akkoord bereiken over 11 miljard euro aan bezuinigingen. Maar ja, of dat lukt? Correspondent Joris van Poppel vroeg het aan de Belgisch minister van Begrotingszaken, Guy van Engel.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 Die politici die proberen een regering te vormen, die spelen met vuur. Hoe gevaarlijk is dat voor België? Wel, gezien de, de, de situatie op de financiële markten... de schuldencrisis die we kennen... kan je heel snel in een negatieve spiraal terechtkomen. En België heeft tot nu toe, ondanks het feit dat we geen uh, nieuwe regering hadden, zolang hebben wij uh, perfect kunnen standhouden. Omdat we de doelstellingen die de onze waren, de, de afbouw van de tekorten, volgens schema hebben kunnen laten verlopen. Maar natuurlijk, nu staat die nieuwe regering in de stijgers en is het aan haar van te zorgen dat dat traject, dat tot nu toe goed gelopen is, ook verder goed blijft lopen. Dat betekent dat het tekort bij ons onder de 3% moet, uh, in verhouding tot ons uh, bruto binnenlands product, en dat je daarvoor een begroting moet neerleggen. De onderhandelaars willen dat nu voor zondagavond nog doen. Is dat überhaupt mogelijk om zoveel te, te kunnen besparen op zo'n korte tijd? Kan dat? Ja, maar alle gegevens zijn beschikbaar. Hè? Zelfs de uitredende regering, collega premier Leterme en mijn collega van begroting, de heer Watlet. We hebben een proeven van begroting overgemaakt aan de formatiepartijen. We hebben hun die bezorgd meer dan een maand geleden, waar, waar dat er feitelijk een... Een kant-en-klaar voorstel werd gemaakt door de uitredende ploeg. Als zij daarop doorwerken en met alle technische informatie... waarover de verschillende partijen beschikken, is dat mogelijk. Het is een kwestie van keuzes maken. Als je 11,3 miljard euro moet besparen... en je moet dat vooral doen aan de kant van de uitgaven dus niet door nieuwe belastingen in te voeren, dan moet je keuzes maken. En het is nu, dit weekend, dat men lijntje per lijntje in die begroting... die keuzes zal moeten maken, de knopen zal moeten doorhakken. Waarom is het voor Belgische politici zo moeilijk om keuzes te maken? Ja, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Je hebt een formatie dus met zes partijen, drie Nederlandstaligen, drie Franstaligen. De gevoeligheden ten zuiden en ten noorden van het land liggen al wat verschillend. En dan krijg je hier bovenop nog de gevoeligheden tussen de meer socialistische partijen... en de partijen die meer centrum of liberaal geeft richt zijn. Wanneer geeft België een regering? Zo rap als mogelijk. Dank u. <laughs> nou, dat klinkt vertrouwenwekkend. Je hoorde Guy van Engel in gesprek met onze correspondent Joris van Poppel. Er zijn nog wel wat meer vragen over België. Daarom later in deze uitzending de oud-premier van België, Mark Eiskens. En, zo dadelijk, er zijn miljoenen te verdienen via internet. Maar dat gaat lang niet altijd legaal. Wat we over hebben. is naar de verkeersinformatie. Dennis mooi, zijn er problemen bij Utrecht al voorbij? Uh, ja, daar heb ik goed nieuws over, Lara. Want uh, je hebt het over de A12 naar Den Haag. Tussen Knoop het Lunet en Knoop het Oude Rijn... staat nog wel 6 kilometer file. Door een ongeluk waren daar drie rijstroken dicht... maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Maar nu loopt het ook weer vast op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en de Knoop in de Ridderkerk staat drie kilometer. Er staan opeens 11 auto's met lekke banden. Ja, wat er precies aan de hand is, weten we nog niet. Maar de rechter rijstrook is dicht uh, daar. Hmm. Ja, we zijn er nog achter achteraan euh, aan het bellen. De A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Voor de Velze-tunnel 2 kilometer. Ze zijn bezig met een spoedreparatie daar. Er is maar één reis te kopen. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Lara Rensen. 16 minuten over 7 is het weer naar Mark Robin Visser. Die stort zich vandaag in het 11-11-11 uh, geweld in Maastricht. Jij bent uh, nog altijd bij de bruidegom, denk ik, bij Raymond? Ja, de bruidegom heeft nog steeds zijn, zijn pak niet aan. Ik begin toch een beetje te denken van... want om 11 uur 11 gaat het hier gebeuren in Maastricht. Klopt, helemaal. Ja. En nog steeds helemaal rustig eronder, hè? Ja, ja daar kan eigenlijk niks meer gebeuren. Behalve trouwen dan? Behalve trouwen. Je moet gewoon die dag op je af laten komen. Dus uh, we zien wel waar het schip strandt. Ja. En het is allemaal geregeld en we gaan gewoon genieten van deze dag. Dus... Dat lijkt me een ontzettend uh, prettige instelling. Ja, ja, ik zou niet weten waarom dat ik zenuwachtig moet zijn. Dus. Ja, het is vandaag je trouwdag. Het is normaal gesproken ook... Eh, je bent ook actief in het carnavalsgebeuren ja. in Maastricht. Het is voor jou een beetje dubbel op vandaag. Het is dubbel op vandaag, ja. ja. Maar dat is ook dubbel feest. Gewoon, we hebben dus... Uh, het is mijn trouwdag. En toch een beetje ja. toch, dat 11e, elfde, elfde, Van mijn elfde gevoel. Dus toch een beetje dat carnavalsgevoel wat daarbij zit. Ja. Dus dubbel feest. Luisteraars, Raymond Niespe heeft vannacht bij zijn ouders geslapen. Ja. Uh, hij zit hier, we zitten nu in de woonkamer. Uh, hij heeft zijn, uh, zijn, uh, zijn trompet tevoorschijn gehaald. Daar komen we zo op. Ik ga straks naar, uh, naar Winnie toe. Klopt, helemaal. Uh, om te kijken hoe het met haar gaat. Wat denk je? Zenuwachtig. Ja. Zij is heel nerveus. Dus die moet ik wel ondersteunen, emotioneel? Ik denk dat je die wel emotioneel ja. moet ondersteunen, ja. ja. Vertel eens even, hoe gaat het dan straks? Jullie gaan precies om 11 uur 11 trouwen. Ja, in de kerk? Nee, we gaan om 11.11 uur 11 stromen wij op uh, Stadhuis. En uh, ja, alles eromheen, dan ben je half 12 ongeveer ben je klaar. Ja. En dan uh, gaan we vanaf kwart voor 12 richting Vrijtof. waar wij om half 1 verwacht worden op het podium, waar we dan samen met Bappycraft een, uh, wordt een liedje gezongen Ja. Daar heb ik vanochtend ook al een klein stukje van laten ja. horen. Maar die trompet die ga je in de kerk ook nog gebruiken. Trompet ga je in de kerk gebruiken als uh, Winnie naar het Maria-alta gaat? Dan zal ik voor haar het uh, Ave Maria spelen. Oh mijn trompet. Misschien is het goed. Ja, we hebben het papier hier al bij de hand. Solo voor een blaasinstrument in best met piano. Nou, die piano die moeten we er maar even bijdenken. Jij ja, gaat het gewoon uh, helemaal solo spelen. Nee, nee. In de kerk hebben wij... Uh, het is eigenlijk een uh, muzikale uitvoering daar En uh, we hebben dan mensen van de Hoeven Boeben. Wat is dat, Wat is dat nou weer? Dat is een uh, oberkrainer Oostenrijks uh, orkest. En wij ja. spelen door heel het land, Oostenrijk... waar ja. we gevraagd worden, daar spelen wij uh, volkstimulige muziek. Maar goed, die Ave Maria die je straks gaat spelen... die is speciaal voor Winnie? Die is speciaal voor Winnie. Ja. En voor de mensen die in de kerk zitten? Ook. Ja. Maar wij kunnen nu op heel Radio 1... Een stukje, Een stukje horen van hoe dat dan straks gaat klingen, luisteraars. Raymond Niespe, uh, getrouwde man uh, bijna, nog, nog bijna? Bijna, ja. Jullie kennen elkaar al heel lang trouwens, hè? 25 jaar kennen we Jullie kennen elkaar al 25 jaar en gaan nu trouwen op 11, 11, 11 om 11 ja. uur 11. Ja, klopt. Ik geef u Raymond Niespe, luisteraars. Raymond dat gaat dus vandaag trouwen met zijn bruid Winnie. En zal dan uh, dit ten gehoor brengen op 11, 11, 11 en ook echt 11 minuten over 11. De Verenigde Staten zetten vandaag hun veteranen. In de bloemetjes. De -strijders krijgen bijvoorbeeld uh, korting in winkels en restaurants. Uh, geven ze de gratis maaltijden. Maar alle feestelijkheden kunnen niet verhullen... dat ze grote problemen hebben op uh, de arbeidsmarkt, thuis. Iedere dag plegen zo'n twintig veteranen zelfmoord in Amerika. En het probleem zal groter worden omdat er duizend veteranen bijkomen... die de oorlogen in Irak en Afghanistan op een einde lopen. Een verslag van uh, Wessel de Jong vanuit Washington. Go for good. Go for good. Veel meer dan een beetje roken doen ze eigenlijk niet. En een beetje geinen. Wat veteranen zitten op een bankje voor het centrum hier. Het Southeast Veterans Service Center. Twee gebouwtjes met ongeveer 80 kamers voor begeleid wonen van veteranen die dakloos waren. <laughs> ongeveer een derde van alle daklozen in Amerika zijn veteranen. Ruim 100.000 veteranen slapen iedere nacht op straat. Maar deze hier in dit centrum hebben een dak boven hun hoofd. We waren bang toen we gingen en nog banger toen we terugkwamen, zegt Clayton McGee. Een dakloze veteraan die nu in het centrum werkt. We proberen weer mee te draaien in de maatschappij, maar dat is gewoon moeilijk. Why is it so difficult returning from these wars to to find your place in society? Things that that was that was going on while we while we were at war, like I mean, PTSD, post traumatic uh, stress disorder. We hebben last van wat er gebeurd is, posttraumatisch stresssyndroom, gaan drugs gebruiken. You know, and then we come back and we we like damaged goods. We zijn als beschadigde goederen, zegt Mcgee. Die op een onderzeeboot diende voor de Vietnamese kust. Hij kwam terug met een drugsprobleem. Did you ever think of taking your life? Not abruptly. But what my thing was is that I Zelfmoord zo'n één keer? Nee. Maar ik heb wel eens gehoopt dat ik zo high zou worden dat ik erin zou blijven, weet McG nog. Hij zou een van de velen zijn geweest. Iedere 80 minuten pleegt er een veteraan zelfmoord in de Verenigde Staten. Maar buitendienst Ron Caps heeft ongeveer alle slagvelden van de afgelopen tien jaar gezien. In my personal experience, Kosovo en Rwanda were the dingen things that I struggled with the most. Het meest last kreeg hij van de burgeroorlogen in Kosovo en Rwanda, van de vreedheden daar. Caps schrijft nu de ervaringen van zich af. Nu noemt hij zichzelf een gelukkig mens, maar Caps had zichzelf wel bijna een kogel door het hoofd geschoten. I came very close to killing myself in the desert. I was interrupted, or I probably wouldn't be here. My wife me on the Op het moment dat hij de trekker wilde overhalen, belde zijn vrouw. Caps denkt dat er gewoon onvoldoende psychologen zijn... om de stroom veteranen te kunnen behandelen die er nu aankomt. Maar Thomas Benzul van een militaire vakbond, vindt toch dat het leger wel meer zou kunnen doen. These are kids. You get them out of high school. They volunteer to go into the military. That's all they know. They don't know anything else. They don't know about life in the big picture. And, um, they got that, that government that's supposed to be and has been care of them, their back on them at their most critical need, at their most critical hour. I, I don't dit zijn kinderen, die nemen vrijwillig dienst, weten nog helemaal niks. En dan laat deze regering ze in de steek. Op het moment dat ze het meest kwetsbaar zijn, zo vindt Benzoel. Het ministerie van Veteranenzaken weerspreekt deze kritiek. En zegt dat het doet wat het kan doen. Tja, een bijdrage was dat vanuit Washington van ons correspondent in Amerika, Wessel de Jong. Het is zes minuten voor half acht, U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Steeds meer mensen verdienen hun geld met uh, internet of via internet. De zeven esten gingen hier... Uh Net een stapje te ver in. Ze werden opgepakt na een onderzoek door de FBI en het KLPD... omdat ze illegaal 14 miljoen dollar, bijna 10 miljoen, hebben buitgemaakt. Ze maakten daarbij gebruik van een zogenoemd botnet. De FBI claimt met de arrestaties een grote slag te hebben geslagen. Ik praat erover met Ronald Prins, directeur van Foxy IT... een bedrijf dat gespecialiseerd is in de preventie van dit soort cybercriminaliteit. Meneer Prins, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het mogelijk om zoveel geld illegaal te verdienen met internet? Uh, nou ja, het is niet zo heel veel geld, zo uniek is het niet hoor. Het, het mooie daarvan is dat ze nu ook die mensen hebben aangehouden. Dat maakt het wel bijzonder. Maar wat ze nu gedaan hebben is, uh, er wordt ook heel veel geld verdiend of uitgegeven aan, aan advertenties op internet. Uh -huh. En wat deze letter nu gedaan hebben is ervoor te zorgen dat... Uh, ja, zij eh, advertentieruimte in feite eh, hebben verkocht op plekken wat helemaal niet van hun is. Ze hebben ervoor gezorgd dat mensen die aan de rondserver zijn, die bijvoorbeeld maken, misschien wel naar nu.nl gingen, hele andere advertenties te zien krijgen dan eh, eigenlijk de bedoeling was. En ja, elke keer als zo'n pagina met advertenties wordt opgevraagd, dan kan je er als eh, advertentiehandelaar een paar cent voor krijgen. En als je maar genoeg mensen dat doen, dan eh, loopt dat aardig op uiteindelijk. Naar die bedoelingen. Ja. Want bedrijven verdienen geld als er op links geklikt wordt, hè? Ja, geklikt of getoond, dat is soms wel voldoende. En, uh, uh, maar het klikken inderdaad levert nog wat meer op. En uh, nou ja, je ziet op alle beroemde of alle bekende internetpagina's... Uh, uh, zelf advertenties omheen staan. en Dat is een hele goede inkomstenbron voor de beheerder van die, uh, van die site. Ja, maar uh, toch, toch begrijp ik niet hoe die essen dat gedaan hebben. Want dan hebben ze moeten inbreken in computers. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Ja, dan, dat hebben ze op een hele leuke, unieke manier gedaan... Uh, ik vind het leuk vanuit technisch... Uh, ja, <laughs> ik wou <kan> zeggen. <laughs> maar um, uh, eigenlijk niet eens zozeer met een botnet zoals je net in de introductie zei. Wat ze gedaan hebben is, is uh, eenmalig op die computers van hun slachtoffers... de, de DNS-instellingen aanpassen. En DNS is zeg maar het, het telefoonboek van het internet. En elke keer um, als dan nu.nl ja, wordt opgevraagd, dan zorgen zij ervoor dat dat, dat langs hun computers ging. Uh -huh. En dat die pagina wel getoond werd, maar dan andere advertenties eromheen. En uh, het is een fijn, vrij schone manier om uh, een aanval te doen op internet. En uh, ja, zo creatief zelfs dat als er dan één computer in een huishouden misschien uh, die DNS-instelling aan werd aangepast, dan zorgden ze ervoor dat ook de de router, dus waar je met het hele gezin doorheen surft, had je ook het aangepast. En dat iedereen op die manier die verkeerde advertentie krijgt. Okay, okay. Zijn de Zijn de, de eerste die dit bedacht hebben? Uh, nou, dat spelen met DNS, dat is nog niet op deze grote schaal gedaan. En, uh, zij hebben nu bedacht van, we gaan de mee verdienen aan de hand van uh, advertentieinkomsten... Uh -huh. Maar je kan er veel spannendere dingen mee doen. Je kan ook, eh, als je één keer staat in het verkeer om te leiden van al die gebruikers, van internetgebruikers. dan kan bijvoorbeeld ook al meekijken wat ze zitten doen. Het is een hele mooie manier om van een hele grote groep mensen het internet af te luisteren. Ja. En eh, daar kan je ook andere, allerlei andere eh, ja, dingen bij bedenken hoe je daar geld mee kan verdienen. Dus, en, en, en hoe kun je merken als gebruiker dat je computer op deze manier geïnfecteerd is? Ja, dat is ontzettend moeilijk, want als ze het echt goed hebben gedaan, dan hebben ze eigenlijk alleen maar die instellingen van je computer veranderd En dan draait het misschien niet eens uh, malware op je computer, dus de slechte software. Mm. En uh, hoe je het moet doen, ja, de FBI legt dat keurig uit in, in acht stappen. Maar komt er in feite neer dat je moet kijken of, of jouw computer wel de goede name server gebruikt, de DNS server, die bij jouw provider hoort en... Ja, dat is voor sommige mensen misschien best wel lastig om uit te doen. Dat is wel wat gedoe. Ja. Goed. En wat wel bijzonder is, is wat de FBI heel slim gedaan heeft, is niet zomaar die uh, foute nameservers van deze letter uitzetten. Want dan zouden opeens 4 miljoen mensen geen internet meer hebben. Maar die hebben ze vervangen door uh, andere nameservers, samen met een bedrijf. En, en dan zie je dat opsporen uh, in de digitale wereld uh, iets is wat je als overheid niet alleen kan doen, maar je echt ook het bedrijfsleven. Ja, ja. ja. Dat is duidelijk. Uh, Ronald Prins, dank voor de uitleg. Directeur van Fox IT. Graag gedaan.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 Controle op de kosten en de kwaliteit van de kinderopvang is te onduidelijk. Daar wordt over geklaagd. Wachtlijsten zijn nog te lang. Dat wil Kamp aanpakken.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 Een Amerikaanse militair heeft levenslang gekregen voor de moord op drie Afghaanse burgers. Hij leidde een groep Amerikaanse militairen die voor de lol ongewapende Afghaanse burgers doden. Militairen noemden zich het Kill Team. Vorig jaar werden in de provincie Kandahar zeker drie burgers met granaten opgeblazen of doodgeschoten. Correspondent Wessel de Jong...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 Ze doen niets anything in in in mountain and now is expanding the the war to the south Sudan Ik I don't know De Amerikaanse regering heeft het bombardement scherp veroordeeld en geëist dat er geen nieuwe aanvallen worden uitgevoerd. De koningin Juliana-brug over de oude Rijn is afgesloten omdat hij op instorten staat. Bij controle van de brug bij Alva aan de Rijn werd ontdekt dat de draaipunten van de hoofdconstructie zijn doorgeroest. Op sommige plaatsen zitten scheuren.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 A ah, verkeersinformatie Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat tussen Zwijndrecht en het knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file. Er staan daar meer dan 10 auto's met lekke banden. Er lag een balk op de weg. Nou, de, dat was de oorzaak van die lekke banden. Die balk is inmiddels van de weg af, maar de rechter rijstrook bij de hoogte van al die auto's die daar staan is nog steeds dicht. De A22 vanuit Beverwijk naar Velsen voor de Velze-tunnel 2 kilometer door een spoedreparatie. Hier is ook de rechter rijstrook dicht.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 Zelfs als ze in justitiële jeugdgevangenissen onhandelbaar zijn. De meerderheid in de Kamer pleit daarvoor. Maar staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie kan die belofte niet doen. Zo bleek deze week in de Kamer. Ik praat erover met uh, Madeleine van Torenburg van het CDA. Mevrouw van Torenburg, goedemorgen. Goedemorgen. U, u bezoekt vandaag een 17-jarige jongen die twee weken vast zat... He, op een zwaar beveiligde afdeling van de gevangenis in Vught. Ja. Waarom gaat u naar hem toe? Nou, Ik maak me erg zorgen over... Uh... Jeugdinrichtingen op dit moment, dat wij dus blijkbaar moeilijke jongeren in onze jeugdinrichting gewoon niet meer aankunnen. Dat het personeel daar dus blijkbaar niet meer de baas is. En dat is echt een hele zorgwekkende ontwikkeling. Hmm. En, en waarom zat hij in vlucht op die zwaar bewaakte afdeling voor het... volwassenen? Want dat is nogal een stap, hè? Ja, absoluut. Dit is een jongere die in uh, Thijlinger Eind een uh, opstandje heeft georganiseerd. Nou, oh, destijds toen? Ja, destijds. Ja. En daarna is hij overgeplaatst naar een andere jeugdinrichting die de jongeren ook niet aankomt. En toen dachten ze, wat moeten we hier nou mee? En toen hebben ze hem uiteindelijk bij de volwassenen invucht... Neergezet. Hm. Nou, wat de CDA-fractie betreft kan het niet zo zijn dat wij in onze jeugdgevangenissen totaal ontspoorde jongeren gewoon niet meer aan kunnen. En dat we dan een noodgreep moeten doen, dat we ze maar bij de volwassenen plaatsen. Maar wacht even, deze jongen, als ik u zo goed ja. begrijp, ja. was dus betrokken bij die opstand ja. in uh, ja. Eind ja. Is overgeplaatst, ja. hè? Blijft, blijft onhandelbaar. Ja. Wat is dan een oplossing? Een oplossing is om terug te keren naar wat wij hiervoor hadden. Dat waren structuurgroepen bij jeugdinrichtingen. Die heeft deze staatssecretaris gesloten. Daar konden alle jongeren, wat ze ook deden, neergezet worden. Daar was het personeel de baas. Daar was de waren de gebouwen ook uh, ingericht voor dit soort knullen. Mm -hmm. Daar konden ze geen kant op. En daar kon weer worden gebouwd aan de toekomst. Want u moet zich goed realiseren. laatste is dus er weer een rapport verschenen. 40% van de criminele jongeren in Amsterdam is verstandelijk beperkt. Dat zijn hele gevaarlijk ontspoorde jongeren. Die zijn in inrichtingen vaak erg moeilijk te hanteren. Mm -hmm. Gaan we die jongeren, die zwakbegaafde jongeren, nou straks in de volwassen inrichtingen zetten? Omdat we ze bij de jeugd niet meer aan kunnen. Maar wat, wat, wat is er zo erg aan om ze in volwassen gevangenissen, gevangenissen te zetten? Uh, los van het feit dat het puur in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waarin ja, Nederland heeft gezegd dat wij een scheiding maken tussen jeugd en volwassenen, willen wij dat deze jongeren, ook al zijn ze misschien totaal ontspoord. Weer worden voorbereid op een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan. Met scholing, met arbeidstoeleiding. Ze moeten ook weer leren dat het personeel de baas is. Mm -hmm. Deze jongen is nu, en dat is mijn ervaring als, als voormalig directeur van die inrichtingen, echt de baas. Hij heeft laten zien dat jeugdinrichtingen hem niet meer aankonden. Dat ze het hem zo serieus namen dat hij naar de PI Vught mocht. Dit is statusverhogend. Wij zijn het hele beleid bezig om dit soort jongeren juist weer op hun plek te zetten. En wat doen we bij de moeilijkste? Ja, die plaatsen we maar bij de volwassenen. U bent er behoorlijk woest over, hè? Nou, ik, vind echt, ik weet gewoon dat wij in het verleden afdelingen hadden... waar alle jongeren gewoon neergezet konden worden... die ja. nergens meer hanteerbaar waren. Die werden in een structuur gezet waar ze geen kant op konden. Waarom zijn die gesloten eigenlijk? Nou, de, de staatssecretaris had uh, cellen over... en heeft hier en daar in het land afdelingen gesloten... waarbij wij hebben gezet, let op dat je straks alle jongeren gewoon de baas kan. Want wij willen dat uiteindelijk, als de jongeren eh, geen kant meer op kunnen... dat er dan weer kan worden gebouwd naar een goede toekomst. De staatssecretaris sluit die afdelingen. en staat vervolgens bij de eerste de beste jongen die een beetje lastig wordt... Eh, met lege handen en doet hem over naar de beheersucht. Okay. Zo ga je niet met onze jeugd om. U gaat de jongen vandaag opzoeken, mevrouw van Torenbeur. En dan? Ik wil weten wat voor categorie wij dus blijkbaar in de justitiële jeugdinrichtingen niet meer de baas zijn... En dan kunnen wij de staatssecretaris aanspreken op wat voor afdelingen hij gewoon moet inrichten. Goed. Wij moeten alle jongeren die in Nederland ontsporen gewoon in jeugdinrichtingen de baas kunnen zijn. Madeleine van Torenburg van het CDA, dank voor uw uh, toelichting. Graag gedaan. Door naar de sport. Het is uh, 13 minuten over half acht. En dus door naar Tom van het Hek. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen, goedemorgen. Veel voetbal vanavond. Zowel vriendschappelijk als uh, natuurlijk de play-offs voor het ja. EK volgend jaar. Um, laten we maar eens even met die vriendschappelijke wedstrijd van Oranje beginnen tegen Zwitserland. Verras, ver, ver, verwacht jij nog verrassingen? Ja, Bert van Marwijk, de bondscoach, is niet echt de man van de verrassingen. Hè? Dus we verwachten toch wel weer een vrij normale opstelling. Schijnt van de Wiel, gisteren niet getraind, heeft dus misschien dat Boela Rooster speelt. Het uh -huh. is toch altijd een beetje spannend voor de jong strootman van Bommel, waar gaat Van der Vaart spelen? Die gaat zeker wel spelen, maar waar dus. Het is altijd toch even afwachten... ...in welke posities die uiteindelijk gaat starten. Het is geen man van grote experimenten. Hij zegt gisteren nog, ik doe wel eens een verborgen experiment... ...zoals hij dat noemt. Nederland moet zichzelf ook een klein beetje hervinden. De laatste wedstrijd van de Zweden verloren, ook al ging het er niet echt om. Maar dat hele weekend liep toch niet zo lekker. Waren toen ook een aantal mensen niet. Nou, nu zijn er eigenlijk ook wel natuurlijk altijd weer een paar niet. Huntelaar kan uiteindelijk niet spelen. Van de Wiel dan waarschijnlijk niet. En Pieters, die voor langere tijd al geblesseerd is, Neemt niet weg eh, dat Nederland vanavond een hele lekkere wedstrijd zal willen spelen. Met Van tegen Persie Zwitsland. in de spits. Hè? Met Van Persie gewoon in de spits. En die scoort ongelooflijk veel bij Arsenal in een net iets anders systeem. En de kunst is, hij moet een keer een beetje door dat punt heen. Maar Van Persie is natuurlijk uiteindelijk wel een, een geweldige voetballer. Voetballer van de maand in Engeland ook weer. En in een hele grote competitie. Dus daar moeten we niet te ingewikkeld over doen. en Met Sneijder, Kuit van der Vaart, daar in de buurt. Eh, moet Nederland vanavond gewoon eh, van Zwitserland goed gaan winnen. Als opmaat voor de wedstrijd tegen Duitsland, waar ze natuurlijk nog iets meer naar uitkijken volgende week dinsdag. Maar vanavond eerst maar eens even van die Zwitsers winnen. We hebben slechte historische scores staan tegen oh. de Zwitsers. Dus, maar ach, dat zijn statistieken van soms lang, lang geleden. Dus okay. uh, nee hoor, wij, wij, wij gaan er gewoon voor vanavond. Goed, hey, en er zijn nog vier kwalificatiewedstrijden. Laten ja. we Turkije Kroatië eruit pikken, want dan gaat het over Guus Hidding. En hij zegt, ja, we willen heel graag naar dat EK en mijn team uh, is er al klaar voor. Ja. Hij heeft er zin in. Wat ja, denk jij? Nou ja, het is een, een hele moeizame reeks geweest voor Guus Hiddink met Turkije. Hij zat bij Duitsland in de pool. Dat is sowieso lastig. Maar achter Duitsland heeft hij ook niet zo geweldig gespeeld. Staat nog steeds een klein beetje onder druk daar. Kroatië is natuurlijk geen slecht land. Eh, erg aan elkaar gewaagd zegt Guus Hiddink ook. Het zal allemaal eh, heel heel spannend en dicht bij elkaar zitten. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. En het bepaalt ook wel een beetje of Hiddink na de dinsdag eh, met pensioen mag, zeker u wat anders mag gaan doen, of dat hij nog een jaartje door mag met eh, Turkije. Um, mijn gevoel zegt toch dat het wel eens een hele, hele zware hindernis zou kunnen worden voor Turkije. En Kroatië is toch mijn hele lichte favoriet in deze. Nee. Zelf kijk ik ook nog erg even naar Bosnië-Portugal. Want Portugal is een land wat je er gewoon makkelijk bij verwacht. Slechte poel gespeeld. Bosnië is geen slecht land. Dus ik ben ook erg benieuwd vanavond naar Bosnië-Portugal. En voor die acht landen ja, zijn het nog hele spannende dagen. Hè? Want meedoen is dan in ieder geval uh, deel één wat ze kunnen bereiken. Turkije-Kroatië, ik hou het nog niet vanavond, maar over vier uh, over twee wedstrijden hou ik het op Kroatië. Oké, okay. nou, uh, wij gaan het erover hebben, want dinsdag is het dan bekend, hè? Zeker weten. Oké, okay, dan spreken weten. wij elkaar woensdag. Goed, tot Doehoe. dan. Oi. Hoi. En zo dadelijk, um, België is op de vingers getikt. U heeft dat misschien meegekregen door de Europese Commissie. Dat bespreken we zo met een oud-premier van België. Eerst naar uh, Dennis Mooi voor de verkeersinformatie. Ja, goedemorgen Lara. Er staan, uh, er staan drie files. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar stonden opeens meer dan tien auto's met lekke banden. Tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk, vijf kilometer. Daar lag een houten balk op de weg. En dat is natuurlijk de oorzaak geweest van die lekke banden. Rechte rijstrook uh, is nog wel dicht ter hoogte van die, dat... Uh, ja, dat elftal auto's wat daar staat. De A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Daar staat voor de Velzetunnel twee kilometer. Ze zijn bezig met de spoedreparatie. Ook hier is de rechterrijstrook ook dicht. En op de A58 Tilburg-Eindhoven... tussen Moergestel en Oorschot langzaam rijden over twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, het Lara Rensen. België heeft een flinke tik op de vingers gekregen... van de Europese Commissie vanwege een te groot begrotingstekort. Als België niet voor half december laat zien... waarmee dat tekort volgend jaar tot de vereiste 3% wordt teruggedrongen... riskeert het land een boete van 708 miljoen euro. Alle reden om te gaan praten met Mark Eiskens. Hij is tegenwoordig minister van Staat... maar was ook premier, minister-president van België... minister van Financiën. Meneer Eiskens, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die eis van de Europese Commissie aan België? Is die terecht? Zijn de zorgen terecht? Ik denk dat die eis terecht is. De zorgen, denk ik, moeten niet worden gedramatiseerd. Want alles bij elkaar, de fundamentals van de Belgische economie... zijn nog tamelijk stevig. Maar we moeten dringend met een begroting komen. En die begroting voor 2012... ...moet eigenlijk nog door het parlement worden goedgekeurd van volgend jaar. Mm -hmm. We hebben een grote vertraging opgelopen... ...omdat nu reeds 550 dagen wordt onderhandeld over het vormen van een nieuw kabinet... ...waarbij bijna de hele tijd is besteed aan het oplossen van onze communautaire twisten... ...en naar mijn gevoel het essentiële, namelijk de welvaart van ons land... ...de begroting, het buitenland vertrouwen in ons land... ...ja, eigenlijk geen voorop is geweest van onderhandeling... En uh, daar moet dringend wat worden aan gedaan, natuurlijk. Ja, want u heeft een opiniestuk geschreven op de site van de VRT. En daarin stelt u dat um, voor het gezond maken van de Belgische economie... een nieuwe regering in uw land volmachten moet krijgen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is uh, niet nieuw. Dat hebben we nog gedaan. Ik ben lid geweest van een kabinet, een regering voorgezeten door de heer Martens... Wij hebben toen vier jaren geregeerd met wat wij noemden bijzondere machten. Mm -hmm. Maar eigenlijk zijn dat volmachten die door het parlement aan de regering worden gegeven. En dan kan de regering in de kabinetsraad, onder, onder bij wijze van koninklijk besluit, eigenlijk wetten uitvaardigen. Die achteraf door het parlement worden goedgekeurd. nee varietur. Dat is een methode die het mogelijk maakt om heel snel op te treden. En ik denk dat dat in de huidige toestand echt nodig is. Maar is dat niet heel ondemocratisch, het deels uitschakelen van het parlement? Of zegt u gewoonweg dat is nodig door al het gerommel tot nu toe in België? Ten eerste, die bijzondere machten worden nadien door het parlement toch nog goedgekeurd. Ten tweede, de democratie moet ook efficiënt zijn. We beleven nou in heel wat Europese landen eigenlijk een ondergraving van de democratie. Er is grote politieke herrie... In Griekenland, in Italië en andere landen. Dat is heel slecht voor het politieke systeem in Europa. En democratie moet de problemen oplossen. Daarvoor zijn de politici verkozen. Dus dat is echt nodig. Mm -hmm. Ik voeg eraan toe, en dat staat ook in mijn opinie bijdrage. Ik vind dat Europa misschien wel te exclusief de klemtoon legt op besparen en austeriteit. En op een politiek van economische relance, waarbij met economie... En dus ik ben de voorstel van dat Europa ook een grootscheepsprogramma kondigt van investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur. Okay. dat ook de economische groei opnieuw van de grond zou komen. Ja, en, en geldt dat dan ook voor België? Want, ja, uh, want de Belgen die zijn natuurlijk vooral bezig nu met gedachten over bezuinigingen. De Europa wil van 11 miljard gaan bezuinigen. Ja, maar we moeten ja, moet beide doen. Ja. Anders begaan we de vergissingen die in Europa zo dramatisch zijn geweest in de vorige even, de jaren 20 en 30. Je moet dus de economie opnieuw aanzwengelen, maar dat kan men niet individueel doen, In elk land is dat te klein voor. Roodscheeps Europees programma nodig en als daarvoor de financiële middelen ontbreken, mm -hmm. dat gedeeltelijk zo is, wil ik wel voor een tijd aanvaarden dat de Europese Centrale Bank dit zou financieren. Aha. Ik vind dat de Europese Centrale Bank ook niet volledig haar rol speelt. Want dan zou de, de, de Europese Centrale Bank de, de schulden moeten gaan financieren... van Europese landen die ze moeten maken om in de economie te gaan investeren. Precies, precies dat is eigenlijk de rol van de maar Centrale Maar is dat wel een wenselijke situatie, meneer Messerschmidt? Ja, ik weet wel dat Duitsers hebben daar grote bezwaren tegen En natuurlijk moeten we oppassen dat er geen te grote inflatie ontstaat. Ja. Maar ik heb liever een beheerde inflatie dan een echte deflatie met negatieve groei... En een diepe recessie met miljoenen werklozen in Europa. Ja. Goed, even terug naar uw land. Uh, is er een akkoord dit weekend over die 11 miljard, denkt u, die bezuinigingen? Ja, ik kan het alleen maar hopen. Uh, we hebben het mes op de keel. Dus als de politici er niet in slagen om de witte brok te laten opstijgen... uit het conclave van de besprekingen, zeg maar zondag of maandag... ja, we hebben wel een heel moeilijke politieke situatie... En dan denk ik dat premier Leterme van de ontslag regering... dat die uh, zal moeten uh, opnieuw, uh, als het ware, op een minimumprogramma... het vertrouwen bevragen van het parlement. Okay. Wordt u nog wel eens uh, gebeld voor, uh, voor advies, meneer Ijskens? <laughs> ja, de telefoon staat niet stil. Nee, dat hoor ik. En <coughs> bovendien, ik zeg wat ik denk. Goed. Dank dat u uh, ons te woord wilde staan, Mark Ijskens. Ja? Tegenwoordig minister van Staat en ja. uh, was ook minister-president ja. en minister van Financiën ja. van het België. Genoegen, he? hm. Het genoegen was geheel wederzijds, meneer ja, Dank u wel. Dank u, ziens, da. Da. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Opnieuw beheerst de Europese schuldencrisis de voorpagina's van de kranten. De Voxkrant kopt Europa op rand van recessie... nadat nieuwe cijfers gisteren aantoonden... dat de economische groei in de Europese Unie volledig is stilgevallen. De krant baseert de sombere berichten op de najaarsvoorspellingen van EU-commissaris Reen van Economische Zaken. Die gaf gisteren nog een laatste waarschuwing aan de lidstaten. Als ze niet onmiddellijk hun begrotingen op orde brengen... dan Belandt de EU in een zware recessie. Bij mij, inmiddels ook aangeschoven, Gert Kluk. Ja, ik lees gewoon met je mee. Nou, ook, ook Trouw schrijft over de crisis en constateert dat alle ogen gericht zijn op Italië. In drie overzichtelijke kolommen beschrijft de krant de stappen die het Zuid-Europese land kan nemen om uit de crisis te komen. Snelle en drastische hervormingen. Een klein beroep op het Europees noodfonds of het overnemen van de Italiaanse schuld door de Europese Centrale Bank. Maar, zo schrijft de krant, aan al die scenario's kleven haken en ogen. Met 89 graden koorts heeft de Italiaanse premier Berlusconi... gisteravond zijn partijgenoten in de Senaat bijgepraat. Volgens La Repubblica zei de premier in het drie uur durende overleg... dat de politieke meningsverschillen in het land groot zijn... maar dat iedereen zich vandaag zal moeten verenigen... Over een paar uur stemt de Senaat over een groot hervormingsplan. dat Italië uit de problemen moet helpen. Volgens de Telegraaf is de PVV bezig. een mogelijke terugkeer van de gulden te onderzoeken. De gedoogpartner van het kabinet zou daarvoor een gerenommeerd internationaal bureau in de arm hebben genomen. Inzet van het onderzoek bestuderen. of het vertrek van Nederland uit de euro. op langere termijn economisch beter uitpakt voor Nederland. Dan even naar het AD, want die krant heeft op de voorpagina... groot op de voorpagina... een heimelijk genomen foto van die verdachte in de Farida-zaak... genomen in het Mallebos in spijken Op de foto leidt deze Patrick S., zo heet hij de politie... naar de plek waar vermoedelijk Farida Zagar ligt begraven. Op de foto een uh, jonge man met een nou, korte baard... En een snorg. Hij draagt een capuchontrui. Heeft hij over zijn hoofd gedaan. En we zien dat hij handboeien draagt. Ja, gisteren is bij het onderzoek nog geen lichaam gevonden. De zoektocht moest worden gestaakt omdat het donker werd. En vandaag wordt verder gezocht. De 21-jarige Frida Sagar kwam vorig jaar niet thuis van haar werk en sindsdien is ze spoorloos. Er wordt trouwens gezocht. Weer vanaf acht uur hebben wij begrepen in dat uh, Mallebos bij Spijkenissen. Onze verslaggever die houdt het voor u in de gaten. Zodra er nieuws is uit Spijkenissen, dan uh, melden we dat uiteraard direct. In dezelfde krant het verhaal van een nieuwe Gijnse schooldirecteur... die is opgepakt nadat hij een leerling uit de klas zette. Het AD schrijft dat de ouders van de 13-jarige scholier... aangifte hebben gedaan van mishandeling tegen de man. De directeur zou de jongen tien keer te vergeefs verteld hebben... dat hij de klas uit moest na een vechtpartij met een andere leerling. Daarna zou hij hem hardhandig eruit hebben gezet. Volgens de ouders zit hun zoon onder de blauwe plekken. De onderwijsbond CNV reageert in de krant verbolgen op hoe de man is behandeld. De bond noemt het een nieuw dieptepunt dat ouders aangifte deden... en al helemaal dat de politie de directeur ook heeft meegenomen. Het TV Rijnmond besteedt aandacht aan een omstreden straatbijbel. Het boek van auteur Daniel de Wolf is een bewerking van het evangelie van Matthäus. Wolf heeft het zo opgeschreven dat het ook straatjongeren moet aanspreken. In het verhaal Tori van Mattie is uh, Jezus een platenbaas van een raplabel. Ze, zijn discipelen vormen zijn gang. Het boek van de Rotterdamse schrijver heeft in sommige christelijke kringen wat ophef veroorzaakt. Maar de meeste van de 3000 exemplaren zijn in twee dagen tijd uitverkocht. Dankjewel, Gert Kluk. Um, Zo dadelijk na het journaal van 8 uur, zoomen wij even in op uh, minister Kamp... die ontevreden is over de kinderopvang en daar van alles aan wil veranderen. We bellen ook even met de sector, bijvoorbeeld met de ouders in de kinderopvang. Want uh, Kamp wil eigenlijk zorgen dat de ouders meer invloed krijgen... als het gaat om de kwaliteit van de kinderopvang. En uh, we kijken naar uh, Spijkenis. Ik zei het al eventjes, er wordt weer gezocht naar uh, het lichaam van Farida... in het Mallenbos bij Spijkenissen. Dat gebeurt vanaf 8 uur, zo is gebeurd. Bepland. Zodra er nieuws is, melden we dat. Vandaag vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live! Herman van Veen over de show van zijn leven. Karin Bloemen als gastrecensent. Arnold Kaskens en Sandra Schutte in het journalistenpanel. De sportweek van Frits Barend. En live muziek van Perquisite. U bent ook welkom.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 Het batteriecomfort, de supervlakke douchevloer van in Boch. Kijk op batterie.nl. De aanpak van CZ voor uw bedrijf kan beginnen met een test... die in kaart brengt welke medewerkers risico lopen op verzuim. Zo kunnen we doeltreffend aan de slag om dat te voorkomen. Kijk voor onze werkwijze op cz.nl. Dit is Radio 1...